Dit is Renate Evers met het NOS-journaal. Jos van der Rij heeft genoeg stemmen gekregen om zitting te nemen in de provinciale staten. Van der Rij, die wordt verdacht van corruptie en fraude, was voor de Volkspartij Limburg lijstduwer. En kreeg ruim 3800 stemmen. Veel meer dan de lijsttrekker. Van der Rij moet vandaag in de loop van de dag laten weten of hij de zetel ook aanvaardt. Prinses Beatrix is dit jaar niet bij de viering van Koningsdag in Dordrecht. Op maandag 27 april zijn de drie prinsesjes er wel bij. Het gezelschap komt per boot aan bij het Groothoofd waar een vlootschouw wordt gehouden. Daarna gaat de koninklijke familie naar de grote kerk voor een besloten evenement. Vervolgens zijn er programmaonderdelen waarbij Dordrecht zich kan presenteren. De Tunesische premier Essit heeft vanwege de aanslag in Tunis van vorige week zes hoge politiecommandanten ontslagen. Ze waren verantwoordelijk voor de bescherming van toeristen. Essit bezocht de hoofdstad gisteren en daar zou hij volgens de regering gezien hebben dat de beveiliging niet op orde was. Bij de aanslag bij een museum in Tunesië kwamen 21 mensen om het leven. De Kamerleden Bontes en Van Klaveren hebben vragen gesteld over het huis van de nieuwe minister van Justitie, Van der Steur. Hij woont in een appartement in een verbouwd kasteel in Warmond. Voor die verbouwing kreeg de stichting die het gebouw beheert een half miljoen euro subsidie van het Rijk. Van der Steur was voorzitter van die stichting. Rusland denkt erover om de import van fruit uit Servië te verbieden. De Russische voedselautoriteit verdenkt de Serviërs ervan dat ze appels uit Polen naar Rusland exporteren. En zo de Russische sancties tegen de EU omzeilen. In augustus vorig jaar stelde Rusland sancties in tegen de EU als reactie op de strafmaatregelen tegen Moskou vanwege het conflict in Oekraïne.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 Een boot drijft voor mij. De zon in mijn ogen, de wind in het rieten. Langzaam daalt de in neer. Is moest het zo nodig, het hoeft nou niet meer. Het gaat niet, het wil niet, het kan niet bestaan. Die twijfels stoppen in het licht van de maan. Nu ik eindelijk zie, het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 Ik wil ze live zien dat het kon gisteren in Amsterdam. Altijd zo leuk en dag te laat zijn met die maar, uh... Ja, Maar ze komen nog wel naar de regio. Ja, 3 mei, staan ze in Beverwijk. Ik heb zeker 17 mei in uh, Edam. Dan heb ik het natuurlijk en, uh, over uh, Amsterdam. Maar uh, mocht u zelf uh, de band Damp in uw bedrijf willen hebben... of bij een evenement, dan oh, ja, kan Damp dat natuurlijk. Ze zijn te boeken. Ik uh, als u mij dat even laat weten via mijn, uh, via mijn Facebook of iets... dan uh, kan ik zo contact met ze opnemen. Maar ja, dat kunt u zelf natuurlijk ook via hun website, hè? Dat kan, maar je kan ook gewoon naar facebook.com slash Lunst. Moet je daar een berichtje achterlaten? Ja, dat kan ook. En dan uh, zorg ik uh, dat u in contact komt met, uh, met de band. En uh, ik, ik verzeker u, u, u heeft een waanzinnige leuke avond of middag met deze band. Wat hebben we hier ook niet te feest gehad, hè? Ja, een paar weken uh, geleden was... waren ze ja, hier rond voor draai Door. Waanzinnige band. En uh, de hele studio stond meteen vol. Dat dan ja. weer wel. <laughs> maar inderdaad... <laughs> Ze kunnen het wel. Ja, ze kunnen het zeker. Dus het is zeker een aanrader voor uh, festiviteiten om ze daarbij uh, te laten spelen. Welkom Goed. terug overigens bij het tweede, tweede uur. Van de ja. Zandvoort Lunch of CFM ja, Lunch. Ja. Hoe heet het nou eigenlijk? Zandvoort Lunch of CFM Lunch? Ik val ook maar in. Zandvoort Lunch? Ja, maar de jingle. Europa, is CFM Lunch. Ja. Dus hoe heet het programma nou? We zoeken het <laughs> Ga het even navragen aan de nee. programmadirecteur? Of, uh, de, Volgens, de, het, het heet gewoon Stanford Lunch. voor Lunch? Okay. Ja. ja, ja. Ik, ik noem het uit CFM Lunch. Man. Ja, dat mag ook. Mag dat ook Als, als we, we ook. maar lunchen, dat we niet ineens ja. gaan ontbijten. Hey, want dan wat, raakt iedereen in de war. En wat gaan we lunchen vandaag? Wat gaan we lunchen? Waar is ja. de trek in? Lekker uh, stokje met uh, salm? Nou, ik zit meer aan een lekkere uitsmijter te denken. Ook lekker. Lekker met uh, kaas. Mm. Ja. Oh, wat Hand. eten we weer lekker, nee, jongens. Wil oh. mm. je dat straks bakken voor me? Ja hoor, ik bak ze bruin voor je. Oh, heerlijk. Mm. Op witbrood wil ik ze wel, hoor. <laughs> ja, op, op oerbrood uh, smaakt het niet. Nee, hè? Nee, nee, nee. This Raccoon, brick by brick. En straks nog het regio natuurlijk en weer het weerbericht. En meer mooie berichten van Dolly. Maar eerst Raccoon.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 thing here. You no. Welke top 40 je erbij pakt op dit moment. Omi komt daarin voor. Deze Felixshaar remix met cheerleader. En ik denk overal staan ze bijna op nummer 1. Zo niet dan wel op nummer 1. In ieder geval hier op CFM Zandvoort hebben we de vrijdagmiddag. New de Euro Breakdown, Europese top 40. En dan staat deze Omi gewoon op uh, nummer 1, kan ik je verklappen. En in de Nederlandse top 40 uh, staan ze ook nog steeds op nummer 1. Benieuwd uh, wanneer ze daarvan afgeschopt worden? Dat kan. Luister dan op vrijdag tussen 3 en 5 naar uh, de Euro Breakdown. Dan hoor je dus de Europese top 40. En er wordt altijd even geblikt naar de Nederlandse top 40. Hoe die er uh, de nieuwe dan dan eruit ziet. Wordt gepresenteerd door een uh, hele slechte presentator. Ikzelf namelijk. Maar goed, um, dat was de top 40. Um, Dolly is ondertussen even goed uh, weer in de nieuwsarchieven aan het speuren... of er jongsleden nog wat is gebeurd, wat u thuis moet weten. Maar ik heb ook wat gevonden en dat vind ik wel heel bijzonder. Want uh, de surfer Danny Dan Murphy had namelijk heel bijzonder gezelschap op zijn surfplank. Hij was aan het surfen in het Amerikaanse Cardiff toen een jonge zeeleeuw uh, op zijn bord kwam. Misschien heb je het wel al gehoord uh, van het weekend. Eerst was hij nog uh, bang dat hij werd aangevallen. Maar al snel begon dat diertje hem te knuffelen... Hij vertelt aan uh, NBC San Diego... je ziet wel vaker dieren tijdens het surfen... maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Nou, waarschijnlijk uh, leefde de zeelew ooit in gevangenschap... en is hij later uitgezet in het wild. En dat zou de, de verklaring kunnen zijn... voor het feit dat het beestje zich zo op zijn gemak voelt bij de mensen. Nou, uiteindelijk uh, bleef de zeelewpup ruim een uur lang... op de surfboard van deze Dan Murphy. Wel gezellig. En uh, wat ook wel grappig is... de Burger King... Wie komt er niet? Lekkere smerige, kleffe, snelle broodjes. Maar uh, die gaat een uh, parfum op de markt brengen. Ja, echt waar. Maar het heeft wel alles weg van natuurlijk een uh, vroege 1 april grap. Maar tegelijkertijd hebben we uh, vreemdere dingen gezien in Japan namelijk. Want het fastfood gekke land brengt binnenkort een, een parfum op de markt... dat je doet ruiken naar een verse wopper. Je weet wel, die lekkere burger... Lekkere clever burger. Nou ja, liefhebbers van de frituurlucht moeten er wel snel bij zijn. Het luchtje wordt namelijk maar één dag verkocht. De eerste van april, om precies te zijn. Dus daardoor, hè, vroeger 1 april, grap. Voor ongeveer 38 euro ruikt u lekker naar een vette hap. En bij die prijs dient u overigens wel een vliegticket naar Japan te rekenen. Dat is namelijk het enige land waar je de Burger King kan gaan krijgen. Al dus een woordvoerder van de Burger King, al daar... Over twaalf minuten zal Dolly weer het regio-nieuws voor jou gaan presenteren. Benieuwd wat erin staat? Blijf er luisteren. lekker luisteren. Nu eerst naar Zombie van de Cranberries. Chen Chen, weunenvies de social club komt er ook aan. En dan het uh, nieuws van half. Maar nu eerst de Cranberries met Zombie...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 Llego a voy para Mayarí. De alto cedo voy para Marcané, llego a puesto, voy para Mayadí. para Maya. om vast een beetje de zomer in huis te halen. Maar, lekker hoor. Uh, als ik zo naar buiten kijk, uh, werkt dat nog niet uh, helemaal. Hij wil wel, die zon. Ja, hij probeert het, hè? He? Ja, ja, ja. Ik voelde hem net al lekker zo in mijn nek over. Ja, dat was de kachel oh, die je oh. aansloeg. Oh. <laughs> Goed, het is uh, twee minuten voor half twee. Iets vroeger was uh, gepland, Maar uh, we hebben hier het regio-nieuws... met niemand minder dan Dolly ten Pierik. Kiek er toch eens aan, zeg. Daar reed je er. Just. Ja, het was weer leuk joh. Dat wil ik toch even vertellen hoor. Ik was zaterdagavond bij de Wurf. Ja. En nou echt, ik heb me slap gelachen. De tranen hebben over mijn wangen gerold. Wat was dat een leuk stuk. En knap gespeeld. Echt waar. Hoe heette ben... de opvoering, de uitvoering, opvoering, optreden, Hoe voor... het voorstelling? Hoe de voorstelling heette? Ja? Uh, Gedonder bij Kees, geloof ik. Okay. Het. en uh, Dat ging dan over een uh, vroeger café wat je had van uh, Cornelis Draaier aan het Schelpenplein. Ja. En wat daar allemaal gebeurde... De Harlekijn maar... heet het nu, toch? Dat is nu de... Ja, dat denk ik. Dat, dat, nee, nee, want het was, zat vroeger in het pand van uh, Bob Gansner. Waar oh, nu de okay. snederij uh, ja. zitten. Oh, daar. Daar oh, zat lachen. vroeger een cafeetje. En, en dat was van Cornelis Draaier. En die schonk dan uh, pikken Thanesi's natuurlijk. Oh, borreltjes. heerlijk. En, uh, gaat er altijd in. Ja. Maar hij was ook uh, kiezentrekker. Tandarts. Hij trok ook kiezen met een oude nijpang. <laughs> en, nou, en dan dat Zandvoortse dialect en al die geintjes, jongen. En die Bob Gansner. Nou, ik heb me helemaal slap gelachen. Het was oh, zo heerlijk. leuk. Zo leuk dat ik zelf zin kreeg om te denken van nou, zal ik, zal ik er ook mee gaan doen? Maar ja, ik kan geen teksten onthouden, dus ze hebben naar mij helemaal niks. Souffleren. Nee, daar hebben ze iemand voor, die is heel goed. Dat doet Sylvia Holstein okay. hartstikke goed. En, uh, en maar goed. zit zit ook tevoren in het podium in dat gat? Ja, ik geloof het wel, ja. ja. In dat bakje, ja. Ik ben er een keer bijna ja. ingevallen in dat gat. Ja. Hadden we hem even op openstaan. R. Ja. Uh, we moesten wat doen, maakt niet uit wat. En ik zat helemaal niet op te letten. Ik liep ze naar achteren, want we waren bezig met de lampen. En oh, oh, ik mis wat onder mijn voeten, maar ik bleef staan, gelukkig. Oh, nou, man. Maar ja. <laughs> Ja, het zal je gebeuren. Het hoort erbij. Het zal je gebeuren. Nee, Goed, het, maar het is was, half ondertussen. Het was prachtig. En, <laughs> uh, dus misschien ook wel een leuke oproep. Want uh, ze hadden twee uh, of drie jonge mensen die meespeelden. Mm -hmm. Maar twee daarvan die gaan ook weer tijdelijk stoppen... in verband met een zware opleiding die ze gaan volgen. Maar uh, voor de jeugd is dat ook heel ja, leuk om daarbij aan zeker. te sluiten. We moeten het wel in ere houden hoor, mensen. Dus uh, meld je aan bij de Wurf, hè? Goed, maar we gaan nu beginnen aan het regionale nieuws. De Wurf nieuws. zit toch hiernaast? De Wurf, ja, ja. ja dat zijn onze samen buren, met uh, Hildering. Ja, ja, dat zijn buren van ons. Ja, ja, ja ze delen één pand. Op. Ja, dat is erg leuk om te doen. Erg leuk. Goed, ik ga dan nu toch beginnen met het regionale nieuws van vandaag. En dan herhaal ik nog even dat vanochtend in de Kruisstraat in Haarlem... een man is overleden tegen gevolge van een woningbrand... Werknemers van de gemeente die bij het Statenbolwerk toezicht hielden bij de fietsparkeerplaats... zagen kort na 9 uur rook uit een bovenraam van de woning komen. En bij de brand kwam heel veel rook vrij. Het vuur was snel onder controle en het gebied rond de woning is afgezet... en de politie gaat onderzoek doen naar de toedracht van de brand. Doordat een deel van het Statenbolwerk tijdens de bluswerkzaamheden was afgezet... ondervond het verkeer heel veel hinder. In de woning was dus zogezegd een man aanwezig. Ambulancepersoneel heeft zich nog over het slachtoffer ontfermd. Maar deze is aan zijn verwondingen overleden. Officieel verklaarde de politie vanochtend dat ter plekke niets wees op een misdrijf. De omstandigheden waaronder de man werd aangetroffen wezen sterk op een suicide. Maar onderzoek moet dat nog definitief uitwijzen. De gemeente Velsen wil het kruispunt Orionweg Pleiadeplantsoen Raafstraat omvormen tot een rotonde. Het ontwerp daarvoor ligt nu ter inzage zodat burgers inspraak kunnen uitoefenen. Het kruispunt is in 2009 ingericht als voorrangskruispunt tussen twee 50 kilometer per uur wegen. Ook al voldoet het kruispunt volgens de gemeente aan alle voorschriften, er gebeuren regelmatig ongevallen. En dat is volgens de gemeente vooral te wijten aan de lange doorlopende gevellijnen op de Orionweg. In het verleden is het kruispunt meermaals aangepast... maar het probleem van de regelmatige ongevallen bleef zich voordoen. En daarom hoopt de gemeente Velsen dat het aanleggen van een rotonde de oplossing is. De nieuwe extra pond tussen Velsen-Noord en Velsen-Zuid is vanochtend in gebruik genomen... Begin deze maand werd bekend dat de extra pond gaat varen op werkdagen tussen half zeven en half tien en tussen twee en zes uur. De pont vaart dan elke tien minuten en buiten die uren vaart de pond elke twintig minuten. Inwoners van Ermuiden en Beverwijk zijn dolblij met de terugkeer van de tweede pond die een aantal jaar geleden werd afgeschaft. Vooral scholieren maken gebruik van de veerdienst. Het gaat om een proef van een jaar. Door de extra pond moet het aantrekkelijker worden om met de fiets te gaan. Als we meer mensen voor de fiets als alternatief voor de auto kiezen... wordt het aantal auto's op de weg al gauw wat minder. In, op zaterdagmorgen kreeg de politie melding dat er op de Sumatra-straat in Haarlem auto's vernield waren. Ter plaatse bleken we bij in ieder geval twee personenauto's de lek te zijn gestoken. Vermoedelijk gaat het om meer auto's met schade aan de banden. De politie verzoekt gedupeerde en mogelijke getuigen om zich te melden. Het Kennemer Gasthuis en het Spaarne ziekenhuis zijn sinds gisteren gefuseerd. In Haarlem-Zuid is de vlag gehesen met het nieuwe logo. De komende tijd wordt verder gewerkt aan de verdeling van zorg over de verschillende locaties. Zo komt in de kliniek in Haarlem-Zuid het accent te liggen op hoogcomplexe zorg. En dit is zorg waarvoor 24 uur per dag een OK-team OK klaar moet staan. In Hoofddorp kunnen patiënten op termijn terecht voor veel voorkomende behandelingen die goed planbaar zijn. Het Spaarne Gasthuis heeft vestigingen in Halem Noord, Halem Zuid, Hoofddorp en Heemstede. En ook zijn er polyklinieken in Velsenoord, Noord, vennep en Hillegom. Er werken in totaal 265 medisch specialisten en 4.500 medewerkers. Meer informatie over het nieuwe ziekenhuis is te vinden op www.spaarnegasthuis.nl Wat er toch een tijdje geleden, ik weet niet of dat nog steeds zo is, hier in het huis in de Duinen toch ook een afdeling ziekenhuis? Dat is een hele poos geleden, ja. Daar zat geloof ik een uh, huidarts en een ja. oogarts, hè? Waar is die gebleven? Uh, die is er niet meer. Waarom niet? Nou, nou, nou uh, moeten we iedere keer helemaal, ja, als, als ja. er file staat, ja, ja, ja, ja, naar, ja. Naar, naar Haarlem, Hoofddorp toe. Ja, ja, ik weet het ook niet. Ik heb geen antwoord voor je. Dat okay, is, uh... dus misschien weet je dat. Nee, ik weet wel dat er destijds bij de huisartsenpraktijk... op het beatrix wat specialisten zijn ingevoegd... die daar regelmatig spreekuur houden. Oh, nee. Er was toen ook eens een longarts die daar spreekuur hield. Ik weet niet of dat nog zo is. Okay. Maar ik denk dat dat ook komt doordat uh, steeds de regels... van de zorgverzekeraars veranderen. Ja. Yeah. En nee, uh, dat er steeds meer niet open. Ja, overgelaten wordt aan de huisartsen... die daar weer voor, uh, daarvoor ook weer mensen aan moeten ja. nemen. Oké. Okay. Ja. Nou goed, dan weten we dat. Ja, het is jammer dat we geen klein ziekenhuisje hier hebben. Hè? Ja. Zou hartstikke handig zijn. Echt wel. Maar zullen we overgaan naar het weerbericht? Heb je nog een jingletje of zal ik maar gewoon een Nou ja, ik weet niet of je al klaar was met het nieuws. Ja, ik ben klaar. Ja, ik, ja, ben ik, klaar? ja ik ben er nou wel klaar mee. Oké, okay, ja. gelukkig. Ja. Helemaal klaar mee. <laughs> Mensen, vandaag uh, veel wolkenvelden en af en toe wat zon. In ieder geval blijft het droog en bij een overwegend matige zuidwestenwind... stijgt de temperatuur naar maximaal 9 of 10 graden. Vanavond en de komende nacht is het wisselend bewolkt... en in de loop van de nacht neemt de kans op een bui toe. De zuidwestenwind waait overwegend matig en de temperatuur daalt naar 2 graden. Morgen ziet het weerbeeld er geheel anders uit... We krijgen namelijk te maken met de passage van een koufront... verbonden aan een depressie die Isegrim wordt genoemd. Leuk, hè? Leuke naam, hè? Ja. Voor een depressie. Ik kan ook zeggen tegen de huisarts van de week... Oh, ik heb zo'n <lacht> last van mijn Isegrim. <lacht> Hoe verzin je het? <lacht> maar goed, in ieder geval, door de depressie Isegrim... Uh, overheerst de bewolking en uh, gaan we buien krijgen... waar regen uitkomt. Nee, de wind gaat uh, uit het noordwesten waaien en is overwegend matig van kracht. En de temperatuur gaat stijgen naar 9 graden. En mooier kan ik het niet maken. Gelukkig, daar doen we het voor. Dat was het weer, de zand voor... Dolly, dankjewel voor het de, de nieuws, feiten en het weerbericht. Dit is My Time met female intuition. We zijn nog bij tot aan twee uur natuurlijk met de lunch. Blijf luisteren. We hebben nog een bericht heet van de naald, geloof ik, hè? Ja, dat vraag je nou. Wacht even, hoor. Hij is <laughs> <laughs> zo heet. Ja. Ik moet mijn vingers eraan branden. Even kijken, want nou vers, had ik het hem net opgeroepen en dan verdwijnt hij weer. Oh, oh, oh. Er is namelijk een, uh, een aanrijding geweest. Een kopstaartaanrijding bij het keggeviaduct. Oké. Okay. Uh, ja, dat was uh, uh, vanmiddag uh, rond kwart over twaalf. Toen reed er een busje op het viaduct... En die reed tegen een personenwagen voor hem. Nou oh ja, dat werd, was dus wel de brandweer, ambulance en politie. Die uh, moesten ter, met spoed ter plaatse komen om assistentie te verlenen. Maar de inzittende van de personenwagen is door ambulancepersoneel nagekeken. Maar die hoefde gelukkig niet mee naar het ziekenhuis. Maar ja, door het ongeval was het viaduct uh, via de A200 dus afgesloten voor het verkeer. En moesten automobilisten een andere weg zoeken om de waardepool erin te rijden... En, en daardoor ontstond een file op de A200. Nou, dacht, dat is toch echt wel nieuws, hè? Ja, dat is zeker ja, weten nieuws. Ja, ja. Weet je wat ik ook nieuws is, vind? Nou? Um, dat ik hier sta, nee, maar... <laughs> nou, dat is, op, dat is wel heel bijzonder, ja, ja dat, dat, dat jij is hier zeker. staat. Ja, dat was niet verwacht. Ik ben toevallig vrij. Ja. Hé, hey, ik zat zo'n beetje het internet af te speuren, hè, want ik heb nou zo'n mooie iPhone. Iedereen heeft dat tegenwoordig. En ik zat te kijken, wat kan je daar nou allemaal mee doen? Bellen? Bellen, sms'en, maar het is echt een hele smartphone. Surfen, Surfen inderdaad. Niet op, op zee, natuurlijk. Nee, nee, nee. nee. Ze zijn niet waterig. <laughs> maar toen kwam ik een bericht tegen ja. dat een, een 12-jarig Amerikaans meisje haar moeder heeft proberen te vergiftigen. Waarom? Omdat haar iPhone werd afgepakt. Ah! En dat niet nou, één ja. keer. Nee, twee keer. Wat heeft ze? Is twee keer die iPhone afgepakt of heeft ze twee keer die moeder geprobeerd te. Twee keer achtereenvolgens de moeder geprobeerd te vergiftigen. Wat Want heeft eerst, ze gedaan? Dan? Eerst gooiden ze bleekmiddel in de smoothie Ach, die ze schat, voor de moeders hè? ontbijt dame. maakte. Maar uh, dat vond ze een beetje ruiken moeders lief en uh, na een paar slokken zetten ze het maar toch aan de kant. En Toen uh, werd ze wel, ziek wel overleefd, Oh, maar wel overleefd. Ja, tot op heden nog wel. Oké. Okay. En een paar dagen later, ja, schrik niet, gooiden ze ook chlor chloor, bleekmiddel dus weer, in een karaf met water. Oh, maar dat zo kind kan toch nooit gezond zijn. Nee, dat is het ook niet. Het is Amerikaans. Het zal sowieso wel een puber geweest zijn. Ja, twaalf jaar, hè? Oh ja, twaalf ja, jaar. Al ja. oh, wat erg, puber maar je je toch niet tegen Maar twaalf jaar, daar hoef je toch nog geen iPhone? Ik had nog geen telefoon ja, toen ik 12 was, hoor. Maar, ja, maar ja. Toen waren ze ook net pas, dit telefoons, maar dat terzijde. Ze zijn het, er, hè? Het he? meisje is wel aangehouden. Overigens. Ja, natuurlijk. Dat kan Ooging toch nooit tot, normaal uh, zijn. tot moord. Ja. Tweevoudig. Twee oh, erg. Je zal toch zo'n kindje op de wereld zetten en zo ja? met liefde verzorgen, hè? Ja. Ja. Dus uh, moeders, opgelet. Als je thuis uh, zit, niet je Niet zo streng zijn tegen je kinderen. Niet want de het iPhone kan afpakken. Ja. Dat is Als het nou dat Samsung is worden. of een Windows Phone of een ATC dat zingen, dan mag het. Maar een iPhone mag iPhone het niet. Een iPhone niet. Nee, nee, nee. Doe dat maar niet. Dat, niet. dat kan je wel eens heel duur komen te staan. Precies. Dit me Zeg me dat het, dat het niet zo, zo is. is. Even de show rodruif erin gooien, hoor. Mooi bruggetje. Zeg me <laughs> dat het niet waar is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is.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 I James Bay, Hold back the river. Hier op ZFM Zandvoort uh, tijdens ZFM Lunch. Een paar minuten voor de klok van uh, twee uur. En dat uh, betekent... Ja, dat is een leuk dingetje altijd en dat betekent. Maar uh, dat het er bijna op zit, Dol. Ja, ik heb nog één klein oproepje oh, trouwens. Vertel. Ja, een hele goede vriend van mij. Die zoekt een uh, mooi aquarium <laughs> van ongeveer uh, 1 meter, 1,20 meter. 20. Dus zit u daarmee in uw maag en wilt u er vanaf, ja, laat het ons weten. Hij mag ook 1,50 meter 50 zijn. Kijk. En. Uh, Vriend Maurice, die, uh, die gaat vissen kweken. Die is daar ja, heel maar intensief mee bezig. Uh, daarvoor heb ik kleine bakjes nodig. Daar heeft hij kleine. Dus mocht u kleine bakjes hebben, zijn ze ook heel welkom bij Maurice. U kunt hem vinden op www.facebook.com. Maurice Mulder. Maurice.Mulder1. Maurice.Mulder1. Of gewoon naar, naar www.facebook.com. Slash your breakdown. Laat daar een berichtje achter. Komt hij ook goed terecht. Zo is het. En bij Zandvoort Lunch kan dat ook altijd nog. Geen probleem. Mag ook bij mij doorgeven. Ja. Dolly Tempierik Op Zandvoort uh, uh, uh, uh, Facebook.com. Ik word gek van al die ja, adressen. Ja, Ik ook. In ieder geval. Uh, die mensen die uh, van hun aquarium uh, af willen. En geen oprijs, goed doel he? hadden. Nou, helemaal geen prijs maar het liefste eigenlijk. Dat liefst niet, liefste, want ik ben een arme want, student. Oh, het kost he? al zoveel geld. Ja. <laughs> <laughs> Kleine bakjes en een groot aquarium gevraagd door Maurice. Juist. Dankjewel. We gaan er een, een beetje een eind aan breien, denk dat ik. Dat gaan we zeker weten. Het programma Jammer, het zit er alweer op. Ik hoop dat, uh, dat u de lunch u gesmaakt heeft... Uh, in gezelschap van onze muziek en stemmen. Ik hoop het ook. Ik hoop dat alles lekker was. Ja, morgen is collega. Uh, Ruud of Charol? Nee, Charol. Morgen is collega Charol Duyf weer uh, hier bezig. Van 12 tot 2 met het Zandvoort Lunch. En de dagen daarop weer onze collega Ruud Jansen. Luister de, nog voor vandaag. Een goede middag. Een fijne dag nog verder. Luister dus tot gauw. altijd tussen 12 en 2. Naar 7. Absoluut. En vergeet op vrijdag ook niet te luisteren hè. tussen 3 en 5. De Euro Breakdown. En hoor je en dan onder andere van, uh, dit nummer. Van 5 tot zeven. Zandvoort draait door, hè? Juist. Ja, ja. En in de New York hoor je onder andere dit nummer van Fox Stevenson... met a Sweet Soda Pop. En ik zeg goedemiddag. Oh, yeah.